Goedenavond, goede, middag, goede ochtend, wanneer je ook luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Natuurcast. De tweede keer is dit. En de vorige keer zaten er nog wat kleine foutjes in. En uh, deze keer hebben we alles een beetje aangepast. En ook de plek waar je vanaf nu uh, de podcast kan vinden... Dat was eerst op uh, Archive, maar er zijn maar heel weinig mensen die Archive kennen of gebruiken. Dus uh, dat is moeilijk te vinden. Plus dat ik heb gemerkt dat in Twitter wil de player niet uh, spelen. Alleen als je een specifieke browser hebt. En dus heb ik de podcast verhuisd naar uh, www.soundcloud.com en je kunt hem daar vinden door de link uh, www.soundcloud.com backslash natuurkast dus www.soundcloud.com schuine streepje natuurkast uh, en daar kun je hem vinden en op deze manier kan die overal afgespeeld worden op facebook op twitter en uh, op andere sites waar we eventueel nog heen gaan dat is op dit moment nog niet echt bekend. Uh, nou, de vorige aflevering uh, is eigenlijk, vind ik, voor een eerste aflevering best leuk, uh, best leuk gegaan. Uh, ik heb een paar positieve uh, commentaren ontvangen. Hij is ongeveer 20 keer gedownload. Vind ik toch leuk voor een eerste keer. En daar doen we het voor. Hè? En... Um, Even kijken. Ja, hij is dus ook uh, go goed bezocht. Hij is iets van uh, 20, 25 keer op archive bezocht. En hij staat sinds vandaag pas op Soundcloud. En daar is hij al vier keer beluisterd. Dus uh, ja, daar ben ik blij mee. Um, er gaat een, ook een, een YouTube kanaal komen. Maar dat wordt dan voornamelijk met uh, natuurfilms die ik zelf maak. Uh, als ik uh, tijd heb, dan ga ik weer even het bos of de heide op en dan hoop ik wat te zien en daar een leuk filmpje van te kunnen maken. Mijn camera heeft de mogelijkheid om in 4K te kunnen filmen en een aardig zoombereik. Dus daar moet, uh, zeker als het weer ook weer wat beter wordt uh, en ik heb wat meer tijd, dan, uh, dan moet dat zeker gaan lukken. Uh, je kunt ook een mailtje sturen uh, met op- of aanmerkingen of uh, met tips of uh, uh, dingen die je graag zou willen horen. Of uh, Misschien heb je zelf iets wat je graag bij zou willen dragen. Heb je een site die je graag genoemd wil hebben? Uh, of heb je een, een bedrijfje wat iets met natuur te maken heeft of natuur-educatie uh, wil je dat graag ook uh, een stukje over hebben in deze podcast uh, in principe is alles mogelijk ik bekijk het even en als het past, dan past het en dan, uh, ja, dan, dan kan dat gewoon in de, in de podcast mee je kunt je mails richten naar natuurcast.gmail.com dus gewoon natuurcast.gmail.com en je kunt ons eventueel ook gewoon bereiken op Twitter. www.twitter.com backslash Natuurcast. www.twitter.com schuine-natuurcast. Dat was eerst mijn gewone uh, Twitter-account. Waar ik al mijn natuurfoto's en video's op zet. Dat doe ik nog steeds. Uh, maar ik ga daar dus ook deze podcast op zetten. Vandaar dat ik de naam veranderd heb van uh, mijn foto's naar uh, natuurkaos dus dat is het uh, ik doe weer zoals uh, vorige week uh, de tipjes en de dingen en de activiteiten die te doen zijn in de natuur georganiseerd door staatsbosbeheer en natuurmonumenten organiseer jij ook iets in de natuur? of organiseert jouw bedrijf ook iets in de natuur? stuur me een mailtje naar het adres dan noem ik die erbij um, ik begin zo met Staatsbosbeheer. Uh, dat doe ik niet om een specifieke reden. Uh, hij staat gewoon als eerste in mijn browser en daarom pak ik hem. Dus ik heb geen voorkeur voor Staatsbosbeheer of natuurmonumenten of geld als landschap of wat dan ook. Uh, dus uh, dat maakt mij op zich niet uit. Uh, zou je nog willen weten wat er uh, deze zondag uh, te beluisteren is, dan moet je even naar podcast nummer 1 gaan... En dan moet je even die beluisteren. Maar wat ik nu ga opnoemen, dat is voor volgend weekend. Want uh, ja, deze podcast komt waarschijnlijk zondag pas online, zondagavond. En dan kunnen jullie hem ook horen trouwens in Aloha Radio van DJ Jaap. En uh, daar hebben we, als het goed is, hebben we daar ook nog een link voor... Ik weet niet of ik die de vorige keer verteld heb, maar uh, voor Aloha Radio, daar is ook een, uh, een link voor. En die link is www.aloharadio.nl www.aloharadio.nl En de uitzending live is alleen op de zondagavond en die begint meestal ergens, zo rond uh, 8 uur begint die en dan is er eerst muziek en dan zo tegen negen uur, um, dan kun je deze podcast horen... en eventueel nog een gesprek met mij en samen met TJ Jaap. Uh, dus dat kan ook nog. Dan kun je hem ook rustig beluisteren. Maar je kan deze podcast dus ook downloaden op soundcloud.com. Gaan we door uh, naar de activiteitjes voor uh, volgende week... Uh, zaterdag en zondag en we beginnen op de zaterdag sommige zal ik uh, even toelichten en andere noem ik gewoon alleen kort even op want er zijn er echt heel erg veel altijd dus um, en we beginnen eventjes uh, met uh, het zoeken naar de grote vijf in het almeerderhout. het gaat om zaterdag 24 februari uh, het begint om twee uur en uh, het is, even kijken, 30 euro en voor kinderen 22 euro. De leeftijd is van 7 jaar. Voor meer informatie uh, kun je even bellen met het buitencentrum Almere Hout. 036 538 4416. Praktisch gezien, trek warme kleding en laas aan. Neem een verrekijker mee. Uh, ja, het lijkt me heel goed hè. Uh, trouwens, uh, niet geschikt voor minder valide honden zijn niet toegestaan. Oké, okay. wat staat er in de tekst? Ga mee op zoek naar reeën in de stadsbossen van Almere. Na een korte introductie in het buitencentrum Almere Hout, stap je in een stoere terreinauto met wat lekkers voor onderweg. Samen met de boswachter rijd je dwars door de bossen en de velden van het Almere Hout. Onderweg leg hij je alles uit over het leefgebied van het ree kun je zien of er reën in de buurt zijn oké okay. en uh, de tekst van deze advertentie die heet uh, van dit activiteitje heet op zoek naar de grote 5 in het Almere hout. slash re en je kan het vinden op www.staatsbosbeheer.nl net zoals alle andere advertenties die ik nu even ga opnoemen Sterk kijken in de Schoolse Duinen, zaterdag 24 februari 2018 en het begint om 7 uur. 8 euro, leeftijd vanaf 10 jaar. Meer informatie buiten centrum Schoolse Duinen 072-509-3352 of via schoolse duinen.staatsbosbeheer.nl Trek stevige schoenen aan, kleed je warm aan. Het kan koud zijn als je een tijdje stil zit. Wil je meer leren over de sterren die je s'nachts aan de hemel ziet staan? Kom dan kijken naar buitencentrum Schoolstuinen. Samen met de Meteors, de Altmaarse Vereniging voor Weer en Sterrenkundigen, laat de Gittje kennis maken met de verschillende sterren en planeten. Met het blote oog zie je al veel sterren, maar je kunt ook Gebruik maken van een verrekijker en een echte telescoop. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Dan hebben we nog meer van Staatsbosbeheer. Uh, je kunt deze complete agenda uh, vinden op www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten. Dus www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten. Ook op die 24 februari, Sint-Antoniestril in Noord-Brabant, Noordoost-Brabant, uh, Snetwandeling, Oostvadersplassen, Flevoland, Buitencentrum Oostvadersplassen. Sterrenkijken hadden we net gehad. Strandjutten op Schouwen, Zeeland, Schouwen-Duiveland. Uh, prijs 5 euro, kinderen 2,50 euro wandeling over de Sallandse Heuvelrug, Salland, Overijssel. Kindertheater in de Schorolse Duinen. Naaldbomen-excursie op de fiets, Schorolse Duinen. Ook uh, op de zondag 25 februari is dat. En op, ook op de zondag 25 februari ontdek Fort. Rammekens. Bezoek samen met de gids van Staatsbosbeheer Fort Rammekens en duik vijf eeuwen terug in de tijd. De wandeling gaat langs het voort- en door omliggende bos- en krekengebied van Rammekens. Fort Rammekens stamt uit 1547 en is daarmee het oudste zeevoort van West-Europa. Nou, klinkt leuk. Zondag. 25 februari, 2 uur, prijs 5 euro. Volwassenen, 52 kinderen, leeftijd vanaf 6 jaar. Leuk. Ook op dezelfde zondag nog, Roze Zondag, in Café Informatiecentrum Grevelingen. In teken van flamingo's en komen roze koeken eten. Nou, wat willen mensen nog meer? Grevelingen Zeeland is dat. Ook nog zondag 25 februari, seizoenswandeling in de Overasselse en Haterse Vennen. Wandel mee in alle seizoenen door de Overasselse en Haterse Vennen. Ontdak dit prachtige landschap met unieke vergezichten en vele cultuur-historische elementen. Dat is er. Rijk van Nijmegen, Gelderland. Ja, nou, dit is dus uh, het tweede deel van de Activiteitenkalender. En hierin gaan we de activiteiten van Natuurmonumenten bekijken. Zaterdag 24 februari. Bezoekerscentrum Gooi- en Vegstreek. Oeren Paulia. Riven Insectenhotel. Ja, leuk voor de kinderen, toch? Een uh, tientje. En als je lid bent van Natuurmonumenten, 7 euro. Zijn nog 20 plekken over op dit moment? En bouw uh, je eigen insectenhotel. Het is in het bezoekerscentrum te dus De Activiteit duurt twee uur en is ge voor gezinnen met kinderen vanaf zes jaar. Uh, insecten hebben natuurlijk graag een mooi plekje als onderdak. En je gaat samen met de boswachter op insectenjacht. Je leert hoe insecten de weg weer terugvinden naar huis. Je leert ook veel over andere dieren. En. Uh, je leert er heel erg veel op zo'n dag, dus dat is leuk. De activiteit duurt twee uur. Graag een kwartiertje van tevoren aanwezig zijn. De activiteit is niet geschikt als kinderfeestje. Uh, natuurmonumenten organiseert wel kinderfeestjes. Dus wil je een speciaal kinderfeestje, dan moet je gewoon even contact opnemen met Natuurmonumenten. Of op hun website kijken www.natuurmonumenten.nl Boottocht op de Veluwe Harderwijk zaterdag 24 februari om uh, kwart voor twee in de middag vertrekpunt Veluvia ja. uh, de prijs is 25 euro de ledenprijs is 20 euro op dit moment zaterdagavond 17 februari zijn er nog negen plekken beschikbaar ja leuk boottocht vanuit Harderwijk ik heb het nog nooit zelf gedaan maar Klinkt goed. Uh, glijden over het water zie je natuurlijk van alles. De boswachter vertelt je van alles over wat daar vliegt en zwemt. Het is een bijzondere excursie. Start in wijk. Twee uur varen. En uh, ja, misschien zie je wel aalscholvers of zwanen of lepelaars of reigers, je weet het niet. Aanmelden is noodzakelijk, want er kunnen maximaal maar 12 uh, deelnemers mee. De is voor volwassenen en je moet warme kleding en een verrekijker hebben. Je krijgt ook nog een kopje thee. Op dit moment zijn er dus nog een aantal plekken beschikbaar. Boswachtersdag. Wintervogels helpen oeren. Bezoekerscentrum Oosterwijk. Zaterdag 24 februari. En dat is uh, bezoekerscentrum Oosterwijkse bossen en vennen. 7 euro, 4 euro voor leren, voor kinderen, sorry ik ben echt veel te snel met lezen. <laughs> uh, nog 12 plekken beschikbaar op dit moment. In de winter zijn veel vogels uit het Oosterwijkse bos naar het zuiden vertrokken, maar er zijn ook veel blijvers. 10 die een koude periode overleden, hoe doen ze dat? Er zijn zachte winters, soms extreem koude, je gaat leren welke manieren. Bogels de winter overleven. Leuk. Speciaal voor kinderen van 4 tot 12. Zonder hun ouders. Oké. Okay. Speciaal voor kinderen van 4 tot 12. Zonder hun ouders staat erbij. Ik weet niet of dat goed is. Of dat klopt. Maar goed. Uh, trek stevige schoenen aan, laarzen aan. Trek warme kleding aan en uh, ze kunnen vies worden Winterwad. nationaal park Schiermonnikoog. oog zaterdag 24 februari om 10 uur in de ochtend wandelen goed ingepakt lazen aan het wat op nou ja het uh, he, spreekt voor zich hartstikke leuk kijk even op natuurmonumenten.nl slash natuurwinnen kun je kijken Landgoed Eerden. Dat gaat om de zondag 25 februari. Heel erg leuk. Een landgoed bezichtigen. 9 euro. Ga samen met de boswacht een kijkje nemen achter de deuren van het kasteel. Gebeurt niet zo vaak. Duurt twee uurtjes. En je mag de geschiedenis wel aanhoren van uh, Rooverridder Evert. Nou, klinkt spannend. Hè? Schijnt niet zo vaak open te zijn, dat kasteel. Dus. grijp je kans, zou ik zeggen. Ook van Natuurmonumenten. Zondag. Uh, even kijken. Hé, hey, dat klopt niet. Daar gaan we even kijken. Ja, want die activiteit staat voor 18e. En dat is morgen. En dat is dus in podcast nummer 1. Dus nogmaals, als je dingen wil horen die je. Uh, op deze zondag uh, zou willen doen, zondag de 18e. Stel je hoort deze podcast op de zondagochtend of op de zaterdagavond, dan zou je nog even op podcast nummer 1 kunnen terugluisteren. Dus kom uh, binnenkijken bij Trompenburg in Graveland, bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek zondag 25 februari om 10 uur. Geniet van de historie en cultuur. Nou, samenwerking met Natuurmonumenten en Stichting Monumentenbezit maakt het mogelijk om een kijkje in het landhuis te nemen. Er wordt slechts enkele ronddagen opengesteld, dus grijp je kans. Doe maar eens wat natuurweetjes, wist je dat de wortels van de Salomonsegel wel kan eten maar de rest van de plant supergiftig is? Niet doen dus. De bloemen, paardenbloem, birgumkruid, muizenhoortje, leeuwentand en havikskruid allemaal familie van elkaar zijn. De bloemen zijn ook allemaal geel. De bosparelmoervlinder en de bosrandparelmoervlinder niet op elkaar lijken, ondanks dat de naam, de naam dat wel heel veel doet. Wist je dat de heikikker een paar dagen in de paardheid knalblauw is? Deze weten jullie denk ik wel, dat de grootste dagvlinder in Nederland de koninginnenpage is en de grootste nachtvlinder, de doodshoofvlinder is. Wist je dat de vlinder ook in de regen kan vliegen? Weten jullie dat de grote bonte specht geen hoofdpijn krijgt door de speciale bouw van zijn schedel? Wist je dat de ogen van een uil aan zijn kop vastzitten? Wist je dat bijen andere kleuren zien dan mensen? Ook apart dat de ouders van een ijsvogel hun jongen in het 1 meter lange hol kunnen vinden doordat een reflecterend wit puntje op hun snaveltje zit. Oh, dit is helemaal. Dan moeten we even weten hoe hij dat doet. Wisten jullie dat er een kwal is die onsterfelijk is? Ja, kom maar binnen met de grappen. <laughs> Wist je dat als een zeester een arm verliest dat hij weer aangroeit? Wist je dat een sidderaal genoeg energie heeft om in één keer vijftig auto's te starten? Nou... Dat moeten ze bij Tesla weten. Wist je dat het hart van een muisje meer dan 600 keer per minuut klopt? Wist je dat een slak drie jaar zonder eten kan? Oeh, wisten jullie dat allemaal? Ik wist erbij. De vlinders wist ik. Maar de rest, moet ik eerlijk neerlezen, heel veel ervan wist ik helemaal niet. Zondagochtend om 7 uur, vroeg in de ochtend, begint het mooiste radioprogramma van Nederland. Vroege Vogels. En iedere week ga ik één onderwerp uh, uit de komende uitzending, dus morgen vroeg, uh, even opnoemen waar ik uh, zelf interesse in heb of waar ik naar uitkijk. Uh, het gaat dus om de uitzending. Die uh, waarschijnlijk morgen uh, zal, zal dit in de uitzending zitten. Ik weet het niet zeker. Het staat er niet echt bij in welke uitzending. Maar uh, het gaat over Wiesenten. En uh, ruim 10 jaar lopen er nu Wiesenten in het natuurgebied het Kraansvlak. Dat een deel is van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. In 2007 is daar de Europese bison uitgezet. Om samen met een kudde koningspaarden het duingebied open te houden. Daarna is er meerjarig onderzoek gedaan om te zien of wiecenten zonder bijvoeding zich hier staande zouden kunnen houden en of dat uh, gebied daadwerkelijk opener wordt. In het kraansvlak stonden in 2007 meer kardinaalsmuts dan nu. Met observaties in het veld is vastgesteld dat de wiecenten de bast schillen met hun tanden Daardoor sterft de straat af en wordt door de wiesent geduwd. Dit geeft ruimte aan nieuwe pioniervegetatie of geeft plekken waar de wiesenten een zandbad kunnen nemen. Wiesenten werden voor hun komst naar het kraansvlak vooral gezien als bosdieren. Yvonne Kemp van Arc natuurontwikkeling die het onderzoek mede heeft gedaan de afgelopen jaren concludeerde dat de Wiesent ook uh, zonder bijvoeding uitstekend gedijt in het half open duingebied. Dat biedt mogelijkheden om andere gebieden in Europa uh, ook te gaan gebruiken om de altijd nog met uitsterven bedreigde Wiesent te kunnen beschermen. Er lopen uh, sinds een aantal jaren, weken, maanden ook Wiesenten op de Veluwe en Maashorst. Uh, de reportage is geweest in vroeger Vogels TV. Dus kijk dat even terug. TV is leuk. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Dit was deel 2 van de natuurpodcast. Oftewel natuurcast. Dit was de tweede uitzending. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Op of aanmerkingen kun je altijd op Soundcloud kwijt of op Twitter. Uh, twitter.com backslash natuurcast. Of soundcloud.com backslash natuurcast. Dus twitter.com streepje natuurcast. Soundcloud.com, schuine steepje Natuurcast. En je kan uh, opmerkingen natuurlijk altijd kwijt op natuurcast.gmail.com. Dus natuurkastapestaatje gmail.com. Uh, dit was de tweede keer dat ik het gedaan heb. Uh, ik zal er best nog wel dingen aan gaan veranderen. Uh, de activiteitenkalender wil ik op zich houden. Tenzij uh, mensen dat niet boeit, uh, dan gaan we gewoon uh, mijn natuurboeken plunderen die ik thuis heb leren en ga ik daar dingen uitzoeken die interessant zijn om te weten, of ik ga dingen online opzoeken. Uh, dus het kan nog allerlei kanten eigenlijk opgaan qua formaat en qua weetjes. Uh, ik heb zelf een kinologische achtergrond, dus uh, een specialisatie in hondengedrag, opvoeding. Dus dat zou natuurlijk ook nog een klein stukje in de podcast terug kunnen komen. Uh, we kunnen het over, uh, specifiek over natuurfotografie hebben. En misschien wel over uh, ja, de dingen die je daarbij kan gebruiken, de apparatuur en dergelijke. Dat kan ook, alhoewel ik dan wel uh, eigenlijk iemand zou willen he hebben die daar meer af weet, van af weet dan ik en die daar meer in gespecialiseerd is, want ik ben eigenlijk niet zo'n fotograaf. Ik vind het leuk om te gaan wandelen en om dan dieren te spotten of, of, of andere eh, dingen in de natuur, bloemen, planten, vogels noem maar op en om die op de foto te zetten zo goed en kwaad als ik dat, euh, als mij dat lukt met mijn euh, cameraatje uh, maar mijn camera heeft zijn uh, beperkingen dat heb ik ook dus uh, ja als er iemand dit hoort en die zegt van joh ik vind dit uh, ik vind het gewoon hartstikke leuk en ik wil zelf een stukje inspreken en dat stuur ik je als mp3'tje op en wil je dat erbij voegen met vermelding van mijn naam ja graag dus uh, voel je vooral geroepen om uh, dingen aan te dragen voor deze podcast uh, heb je vrienden, familie, kennissen, collega's die ook uh, ja die ook natuur leuk vinden of die gewoon nog een podcast zoeken om naar te luisteren uh, ja deel deze podcast vanaf soundcloud uh, kun je hem uh, downloaden uh, er zit een downloadknop onder de podcast dus kun je hem downloaden en op archive.com of .org sorry het is archive.org daar zit ook een, um, een downloadknop onder. En kun je die niet vinden, en maar wil je hem wel heel graag als mp3'tje hebben, uh, stuur mij dan even of een mailtje naar natuurkast.apenstaatje.gmail.com of zoek even contact met mij op Twitter, twitter.com/sluis-natuurkast. Dan uh, stuur ik hem gewoon naar je toe. Dat kan ook. Nou. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga gewoon aan het einde van de komende week kijken hoe vaak deze beluisterd is. En uh, eventueel of die gedownload is ja of nee. Maar uh, vrijdagavond ga, ga ik waarschijnlijk uh, de derde maken. Of zaterdagavond, dat ligt er maar net aan. Wanneer ik tijd heb ga ik de derde podcast maken. En ik hoop dat jullie dan ook weer gaan luisteren. In ieder geval, alvast bedankt voor het luisteren. Ik wens jullie nog een fijne weekend of een fijne week. Waar je ook luistert en wanneer en hoe laat. En nou, hopelijk tot de volgende keer. Goedjes, doei.